Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. In Tilburg is gisteravond bij een incident in een flatwoning een vrouw overleden. Een andere vrouw is gearresteerd. Rond half negen kreeg de politie de melding dat in de flat ruzie was ontstaan. Agenten vonden een zwaargewonde vrouw die later aan haar verwondingen overleed. De andere vrouw in de flat weigerde zich over te geven. Daarop werd de straat in Tilburg door de politie afgesloten. Rond elf uur kon een arrestatieteam de vrouw aanhouden. De onderhandelingen over de CAO voor schoonmakers zijn opnieuw vastgelopen. FNV-bondgenoten eist volledige doorbetaling bij ziekte... en daarmee gaan de werkgevers niet akkoord. Ze bieden wel 5% loonsverhoging. Werkgeversorganisatie OSB noemt het onbegrijpelijk en totaal onrealistisch... dat de FNV de beste CAO-afspraken van Nederland weer afwijst. De partijen waren gisteravond bijeen... in een ultieme poging om tot een akkoord te komen. De schoonmakers voeren al drie maanden actie. Vijf Amerikaanse politiemannen hebben celstraffen tot 65 jaar gekregen voor het doodschieten van ongewapende burgers. De schietpartij was in september 2005, kort nadat de orkaan Katrina New Orleans had getroffen. In de stad was het een chaos en overal werd geplunderd. Vier agenten openden het vuur op zes burgers op een brug die daar liepen op zoek naar voedsel. Twee van hen werden doodgeschoten. De andere vier raakten gewond. Een vijfde agent is veroordeeld omdat hij had meegewerkt om de zaak in de doofpot te stoppen. De Verenigde Staten versoepelen de sancties tegen Burma. Minister Clinton kondigde aan dat Burmeese regeringsfunctionarissen... weer welkom zijn in de VS en dat er weer geldverkeer mogelijk wordt. De maatregelen zijn een beloning voor de democratische koers van het regime. Bij de verkiezingen van afgelopen weekend... sleepte oppositieleider Aung San Suu Kyi een parlementszetel in de wacht. Het weer veel bewolking, maar in het noorden klaart het langzaam op. Minima vannacht tussen 0 en 3 graden.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 With, there would be no complications. Didn't you want someone who's seen it all before? Now that you're here, it's not the same. Someone like me should know better Falling in love would be the worst thing I could do Didn't I say I needed time to forget her Aren't you running from someone who's not over you How many nights, How many nights have I been lonely Without you, I tell myself how much I really don't care 1798 componeerde Ludwig van Beethoven de Sonate Pathetique, Want dat werd wel gebruikt door Billy Joel. En Billet Joel die gebruikte dat voor zijn compositie This Night te vinden op zijn album An Innocent Man. Dit gaat een ernstig uur worden. Want had ik ze juist al een, uh, weliswaar uh, wat hele frivole bewerking van die Sonate Pathetique van Ludwig van Beethoven. Het komende uur ga je ook nog uh, Johan Sebastian Bach krijgen... Ik ga het ook hebben met ernstige onderwerpen, ja, daar ga ik het met je over hebben. Over uh, de ziekte van Alzheimer en over euthanasie. Ja. Dat allemaal aan het kader van de muziek. Dus loop niet weg, want het wordt uh, wel een interessant uh, uur. Bijvoorbeeld omdat ik het nu ook ga hebben over Tom Jones. kom nieuw materiaal van hem aan, maar ik laat je eerst iets heel ouds van hem horen. Opvolgers van It's Not Unusual uit 1965. Once Upon a Time, dat gaat de man zingen. Once upon a time, there was an Eden. Oh, once upon a time, at a man he fell in love. Hmm, fell in love. Like a you and I. Like you and I. Once upon a time, there was Delilah. Mm. Once upon a time, the devil and she Tempted man, oh yes, a tempted man Just like you, a tempting me mm. Once upon a time, I knew just what to do But that was long before I met you Yes, once upon a time I knew just what to do But now was falling in love Oh yeah Tom Jones met Once Upon a Time, begeleid door het orkest van Les Reed. Tom Jones, die uh... ja, misschien heb je het toevallig wel eens een keer gezien als je niet naar Ik Hou van Holland keek, van de Paul de Leeuw op BBC One op de televisie. Daar heb je tegenwoordig op zaterdagavond The Voice of Britain en Tom Jones die zit daar in de jury samen met Jesse J, Will I Am en Danny O'Donogh, de zanger van de script. En nou ja, ja, dat is ook leuk als je een, een Google fan bent en een leuk filmpje wil zien, dan kan je de vier personen die ik noemde, Jesse J, Will I Am en Danny Durnok, ook zien samen met Tom Jones, wanneer ze die hit van The Black Eyed Peas zingen, I Got a Feeling, en dat dit is een tijdje geleden aan het begin van uh, The Voice of Britain. Over die Voice of Britain zijn door uh, politici al kamervragen gesteld. Ja. Want er is een uh, lid van het parlement die vindt dat de BBC dit soort programma's niet moet uitzenden. <lacht> Waar maken ze zich druk om... Uh... Maar goed, in ieder geval uh, Tom Jones hij ziet er tegenwoordig wel normaal uit. Hij heeft zijn haar meer geverfd. Hij zit daar uh, als vitale man met een grijze krullenbol. En je herinnert je het misschien nog wel. Twee jaar geleden toen bracht Tom Jones een LP uit een cd onder de titel Praise and is dus Hier op Radio 1 ook nog de Radio 1 cd geweest. Een cd die behoorlijk wat succes heeft gehad. En daar komt een vervolg op. 21 mei aanstaande een nieuw album van Tom Jones. En daarop zal hij uh, liedjes zingen van onder andere Leonard Cohen, Tom Waits en Paul McCartney. En ook Paul Simon. Joe Henry Kortom, het wordt een bijzonder album, dat nieuwe album van Tom Jones. Wanneer hij net 72 jaar is geworden, zal dat uh, verschijnen. Het is dus uit het vorige album van twee jaar geleden. Ain't no grave. Tom Jones. Ain't no grave. Gonna hold my body down.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 What do you think I see? I see a band of angels coming after me. And then I looked way down the river. I saw the people dressed in white. I knew it was God's people. Because I saw them doing right. Ain't no grave. Gonna hold my body down. The sun. I'm gonna get up out of this ground Ain't no great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 Van het album Praise and Blame. Je hoorde Ain't No Grave en het nieuwe album dat 21 mei zal verschijnen. Dat heeft als titel Spirit in the Room. Afgelopen maandag tussen 7 en 8 kon je op deze zender luisteren naar Kunststof. Waarin Frank van der Linden sprak met Nick Baltazar, de regisseur van een nieuwe Vlaamse film Tot Altijd. En dit is muziek uit die film. Hier is T.C. Matic. And In 1981 komt het, je de stem van Arno Heentjes. En dit plaatje, dat doet nog steeds goed in Belgische discotheken. Dicimatic, die hoorde met uh, Oula la En dat uh, is gebruikt in de nieuwe film die afgelopen week in première ging... in de Nederlandse bioscoop. Een Vlaamse film, tot al tijdens de titel daarvan. Gaat over Mario Verstraten. Mario Verstraten, een uh, politicus die zich uh, ingezet heeft... voor de legalisatie van euthanasie. Mario Verstaten die uh, leed zelf aan multi multiple sclerose. En daar gaat de film ook over. De film die begint, uh, en dat is dan ook uh, deze melodie die je hoorde... in het begin van de jaren tachtig... toen hij samen met een aantal vrienden actief was... bij een demonstratie tegen kernwapens. En dan zie je een soort ja, uh, Occupy-camping. En uh, nou ja, die worden op een gegeven moment uh, ont ontruimd, er komt politie. En de beelden die je dan krijgt te zien, daar hoort dan deze muziek bij van T.C. Matic. Tot altijd, een uh, zeer aangrijpende film... Maar die toch ook op een of andere manier uh, ja, een vorm van lichtvoetigheid heeft. Het, uh, los van het feit dat de euthanasie centraal staat... staat ook uh, de vriendschap die Mario heeft met uh, zijn kameraden centraal. De huisarts die hij bijvoorbeeld heeft... dat is een van de jongens die hij weer kent uit uh, de periode... dat hij actief was tegen de kernwapens. Nou, op een gegeven moment uh, zijn die uh, vrienden aan elkaar gegaan... omdat uh, ze gingen studeren... Maar hij heeft nog steeds contact met uh, een van die vrienden die dan huisarts is geworden. Die huisarts moet dan op een gegeven moment ook constateren dat uh, Mario deze uh, MS-ziekte heeft. Wat bijzonder is aan die film, dat is dat er uh, naast de ernst ook uh, ruimte is voor de humor. Want uh, doordat de jongens elkaar zijn blijven kennen, uh, hebben ze ook een soort uh, ja, jongens-onder-elkaar-humor. De film die is uh, Nederlands ondertiteld omdat het uh, behoorlijk goed plat Vlaams is. Maar als je de film gaat bekijken, dan zou ik zeggen: uh, laat je niet uh, verzanden in luiheid totdat je de ondertiteling ziet. Maar probeer ook het Vlaams uh, te blijven volgen. Want dan hoor je de spitsvondigheid en de woordspelingen des te beter. Nou, een andere melodie die in die uh, film te horen is. Dat is muziek van Johans Bastian Bach. Op het moment dat Mario Verstraten het helemaal niet meer ziet zitten... euthanasie nog niet bij wet geregeld is... en hij zelf een eind aan het leven wil maken... dan komt deze muziek in de film. Je hoorde de stem van Bork Bartos. En die werd begeleid door het Amsterdam Barok Orkest... onder leiding van Ton Koopman. De opname die werd in 2005 gemaakt in de sint Joriskerk in Amersfoort. Zoals gezegd, dit arbarme dicht. dat is ook gebruikt in de film tot altijd. Een film die uh, geregisseerd is en uh, geschreven door Nick Balthazar, een Vlaamse film die ik je van harte kan aanbevelen. Muziek voor die film die is gecomponeerd door Henny Vrienden, maar er zijn ook muziekfragmenten gebruikt uh, die al reeds bestaan, zoals Galtici met Ik niet Horen en zojuist dus het fragment uit de Matthäus Passioen. En dat zijn dan weer muziekadviezen van onder andere Jan de Wilde, En ook een bekende Vlaming, een film die dus draait rondom de politicus Mario Verstraeten, die op. 30 september 2002, uh, euthanasie heeft uh, kunnen laten plegen... een andere beroemde Vlaming die ook gebruik maakte van euthanasie. In 2008, dat was Hugo Klaus. En over Hugo Klaus gaat dit melodietje Henny Vrienden die je hoort... Zonder mij. Begestaan door Frank Boeijen en Henk Hofstede. Zonder mij. Het mooiste is de stilte tussen wat is geweest en wat moet komen... Het mooiste herinnering die je vindt terwijl je niet zoekt: Dat het allermooist is de weg van de tweesprong die je nooit hebt genomen. Toch maakt het geen verschil, ja, dit is wat ik wil. De nacht die geen raad biedt, maar blikken vernauwt. Het is de rat in mijn hoofd, die vreet aan de woorden. die uh, gebruik maakte van uh, euthanasie. Hij wilde niet meer verder leven omdat hij uh, Alzheimer had. En meer over Alzheimer, dan moet je even naar uitzending gemist toe. En even de uitzending gaan opzoeken van afgelopen zondag... van ba Benali Boekt. Banali die op uh, stap ging met Bernlef. naar leiding van zijn boek Hersenschermen... dat uh, een aantal jaren geleden verschreef... en een heleboel vertaling heeft gehad. Een interessante uitzending om sowieso nog eens terug te zien... Ik ga even het woord geven aan Dorald Meegens, want er is nieuws uit Suriname. Ja, drie minuten over half vier, een extra bericht van de RNWS-nieuwsdesk. Want uh, we krijgen inderdaad net het bericht binnen dat in Suriname de omstreden amnestiewet is aangenomen. De Nationale Assemblee in Paramaribo stemde 28 afgevaardigden voor en 12 tegen. De stemming was hoofdelijk op verzoek van Nieuw Front. Met die wet kunnen de verdachten van de decembermoorden in 1982 amnestie krijgen. Dagenlang is er gepraat in het Surinaamse parlement over deze wet. Vlak voor het in stemming brengen heeft Ronnie Brunswijk geëist... dat de amnestiewet niet zou gaan gelden voor de daders van de slagpartij in Moywana. Daarbij kwamen ongeveer 50 mensen om, onder wie zwangere vrouwen en kinderen. En die eis van Brunswijk die is aangenomen. en Daarna is de wet in stemming gebracht en dus ook aangenomen. 28 voor 12 tegen. Tot zover deze extra nieuwsflits. I hope Een bericht uit Suriname over Hugo Klaus. Dit was ook van Hugo Klaus wat je hoorde. Een gedicht, maar dan op muziek gezet in een Engelse vertaling... door de Vlaamse band Absent Minded. En het kreeg de titel meer Onvoir. Ja, en ik had het ook al even over uh, Benali Boekt. Dat is een, uh, ja, een serie uitzendingen. De, de, daarvan is de afgelopen zondag de laatste geweest. Een beetje uh, onhandig tijdstip dat het werd uitgezonden. Tegenover het journaal en zo. En dan vlak na Studio Sport op Nederland 2. Dus niet iedereen heeft het gezien. Maar als je een beetje boekenlezer bent... Je hoeft niet literair onderlegd te zijn of wat dan ook. Als je een beetje boekenlezer bent... dan zou ik zeggen, kijk op uh, Uitzending Gemist. Als je de programma's niet hebt gezien... Uh, die uitzendingen nog eens even na. Nou, want ze zijn uh, zo leuk... Ik heb nog nooit zo'n leuk boekenprogramma gezien. Benali boekt, hulde aan uh, de makers ervan. Dat moest er even uit. <laughs> Goed, ik laat je nu even kennis maken met uh, een Australiër... die afgelopen week is overleden op 75-jarige leeftijd. Jimmy Little is zijn naam. Hij heeft uh, buiten Australië nauwelijks uh, hits gehad... En als je het hebt over religieuze kitsch, nou, dan is dit daar wel een voorbeeld van. Hij had een hit in 1962 met Royal Telephone, Jimmy Little. Telephone to glory, oh what a joy Jesus on this royal telephone. Central's never busy, always on the line. You can hear from heaven almost any time. Tis a royal service built for one and all. When you get in trouble, give this royal line a telephone. There will be no charges, telephone is free. It is built for service, just for you and me. There will be no waiting on this royal line. Telephone to glory always answers just in time. Telephone. Ja, ze werden ze in Australië gemaakt in 1962. En Original, dat was die Jimmy Little op 75-jarige leeftijd overleden vorige week. En je hoorde van hem een van zijn grootste hits destijds onder de titel Royal Telephone. En ook dit liedje gaat over een telefoon uit de periode dat er nog geen GSM's waren. Het 3-GSM-tijdperk, private nummer, Judy Clay en William Bell... en Soldi Judy Clay en William Bell die dat zingen. Even aandacht voor twee artiesten die op Pinkpop zullen verschijnen. Met Pinkstrip. Eerst een bekende band en daarna een onbekende naam op de affiche. I Misschien bij jezelf van, hé, hey, dat kan ik. Van, misschien heb je dan nog iets van, waar knik ik ook weer van? Nou, ik zal je uit de, de droom helpen. Het is op dit moment regelmatig op de televisie te zien in de avonduren. Want eerder mag er niet voor geadverteerd worden. Uh, in de avonduren, als er reclame gemaakt wordt... voor uh, het beroemdste biermerk dat Nederland heeft. Dan zie je daar een band optreden. En dat is deze band. En die komt dan uit uh, Denemarken. Het is namelijk de Asteroid Galaxy Tour... Bentie die bestaat uit uh, in principe twee leden... met de Lindberg en Lars Iversen. Maar die laten zich op het podium bijstaan door andere muzikanten. Ze opereren al een aantal jaren... en dit is dan de meest recente hit van deze Asteroid Galaxy Tour... onder de titel Golden Age Zaterdag. Pinkster Zaterdag, dan zullen zij een optreden geven op het Pinkpop-podium. Dan zoals uh, we de laatste weken al uh, eerder hebben gedaan... gaan we ook kijken naar... Onbekende namen op dat pinkpop affiche en ook andere affiches van uh, popfestivals. En op dat pinkpop affiche kwam ik de naam tegen van Paul Kalkbrenner. Paul Kalkbrenner. Daar had ik er nooit van gehoord. <laughs> Daar was ook niet uh, achteraf niet zo verwonderd. Want ik ben niet zo gespecialiseerd in uh, dansmuziek. Die Paul Kalkbrenner, dat is een uh, hele bekende DJ. Hij komt uit Berlijn. En hij mag voordat ook Bruce Springsteen gaat optreden op het andere buitenpodium. Uh, het aanwezige pingpop publiek gaan opzwepen met zijn klanken. Hier is die, die Paul kalkbrenner met Sky and Sands. In de nighttime When the world is satisfied. De enige DJ die te horen en te zien zal zijn op uh, Pinkpop. Een soort traditie gaat worden voordat uh, de slotact komt. Om nog even een DJ neer te zetten. Vorig jaar was uh, Deadmaus voorafgaand aan het optreden van de Foo Fighters. En uh, dit jaar heeft men gekozen, men, Jan Smeet. Gekozen voor uh, Paul Korkbrenner, Voordat Bruce Springsteen uh, een twee uur durende show zal geven... ter afsluiting van Pinkpop 2012. Dit komt uit België. Es bueno al octón. En Gabriel Rios. Hermet El Raton. Gato se está quejando, que no puede vacilar. Si donde quiera aunque se mete su gata no lo va a buscar. De noche brinca la verga. Que está de en su casa. A ver si puede fugarse allá Sin que ya lo pueda ver Y no tan pronto está de fiesta si Silventre felino tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye, que lío se, se va a formar Cuando su gatita se va Y es tan simple la razón ja, cuenta is el... Rios En El Raton. En dat is te vinden op een nieuwe CD die van hem is verschenen. Met daarop een aantal nog niet eerder uitgebrachte nummers. En El Raton is er één van. Er is een nieuwe cd uit van Jan Rot. Met zoals gebruikelijk daar weer een aantal interessante vertalingen van oude bekende internationale successen. Het Memo van de baas bijvoorbeeld. Memo van Turner. Je kent het van Nick Jagger. En dat hoor je toch aan het nieuws met Dorot Neven. Jan ropt. Dat was jij toch? Op het Leidseplein... Na die nacht vol dopen en jazz. Broodje M en met erbe kootje. Trek die roet zo zo een mes. Verzoek jij die poot een sloten? Die het bloed wrong uit zijn shirt. Ja, die Spaanse graanse edelman. Bij ons bekend als Kurt. Kom nou, club, begrijp me niet verkeerd. Vergeven en vergeten, of ik deed geen business meer. Ik zie jou nog staan, de warmoestraat, zo jaren tachtig bink. Rebelleren, lazen pettiches, behept met maatje pink. Een broer de feest: feesten, beestjes, voelt zoet en zwaar. Je apparaat staat overeind, maar het snoer is ongeaard. Was jij bij de kookconventie? Zo eind vorige nee. eeuw, jij die bij. Grijze zakenman, weinig wol en veel geschreeuw. Oh, je toffe beer, je dochter ligt agent op school Jij, de man die schuilt achter de schurk die de grote lijn beloont. Kom nou, herenclub, bedankt voor wat u gaf. U danst nog in het circus als ik schater. Schater in mijn graf. blijven knokken en de jonkies kijken toe. En elk meisje krijgt haar moedermelk uit Tubers moederkoek. Onthoud dit nou, mijn vrienden krik je eigen vlees en bloed. Een parasiet beschermt je niet, maar bijt de hand die voet. Dus pas op met zeggen wie je bent en hou je neusen droog. Een man Blijf joggie, want de speelgoed wijst omhoog. Ach, niet je meid, wat de lichtigheid, we laten het hierbij. De baby is dood, mama boos, dus de club. Want de paas